met het NOS -journaal. De Amerikaanse strijdkrachten in Afghanistan hebben hun excuses aangeboden voor het bombardement op het ziekenhuis van artsen zonder Grenzen in Kunduz. Dat meldt een woordvoerder van de Afghaanse president Ghani. Bij de aanval kwamen zeker 19 mensen om het leven, onder wie 12 stafleden van het ziekenhuis. De Amerikaanse ambassade in Kabul betuigt in een verklaring zijn medeleven met de nabestaanden van de slachtoffers, maar in de verklaring wordt niet met zoveel woorden excuses gemaakt. VN-chef voor de mensenrechten, zei het Raad, noemt de aanval op het ziekenhuis in Coendoes mogelijk een oorlogsmisdaad. Hij wil dat er snel een grondig en onafhankelijk onderzoek komt.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 In Guatemala is een grote zoektocht aan de gang naar slachtoffers van een aardverschuiving. Er worden nog zeker 600 mensen vermist. Tenminste 30 mensen zijn om het leven gekomen. Onder de doden zijn veel kinderen en baby's. In een dorp in de buurt van Guatemala stad werd vannacht een hele woonwijk bedolven onder het puin. Hevige regenval zorgde ervoor dat er een stroom van aarde, stenen en bomen van de heuvel af naar beneden kwam. De inwoners van het dorp werden totaal verrast door het natuurgeweld.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 CFM in 2015 al 25 jaar. Live. CFM. Met nu de continent van onze aardkloof. Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten.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 Last name is Dom. Choose to believe in where we're from. C'est comme ça qu'on. Nij pek peter qui je vise le bingo Que des faux lingots de Éviter les bimbos mon équipe ça fout les boulots OS ouais, les dégoûte Car nous on débole Comme des fous dans la foule Mais on passe assez cool Toi tu restes à l'écoute On se sert les coups Ils nous faites pour des fous Je suis pas un gangsta Pas la peine de mentir Je suis comme toi Sem, sem, sem Un gangsta Pas la peine de mentir Je suis comme toi Mais c'est pas assez Bada balada papaya Venga baila Comme ça Sem, sem, sem Ne me laisse pas solo Solo Conmigo Gangsta Comme ça Eh ma mama Hey ma mama Som, som Hallelujah, whoo! Girls hitch hallelujah, whoo! Girls hitch hallelujah, whoo! Girls hitch hallelujah, cause oh, I think that I found myself a chill leader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a chill She's She is always right there when I need her. I'm in love with the cocoa. The Euro breakdown. Maurice Mulder. terecht voor het nummer met de tekst erin. Nou weet ik wat ik mis. Ik mis Sander gewoon. 5 Seconds of Summer met Fly Away. Deze week op uh, nummer 38. Net hoorde je de 39 nieuwe binnenkomer. Uh, LAJ of Elijah met Summer 2015. Maar nu dus uh, nummer 38. 5 Seconds of Summer met uh, Fly Away.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 We're it. Dat is een soort muziek. Helemaal niet uh, hier op uh, ZFM. Behalve op uh, vrijdagavond, vanavond om precies te zijn uh, tijdens Ziet... Uh, dan zal je dit soort uh, muziek horen van de bekende en minder bekende artiesten. Maar lekker gewoon, lekker uh, DJ-muziek noem ik het maar even voor de makkelijkheid. Hé, hey, uh, onze collega's he, van, hoe uh, um, um, moet ik het goed zeggen, hoe heet het programma? Zandvoort Luncht. helemaal meneer Jansen, die heeft altijd uh, drie in één... Nou, ja, dat vind ik niet leuk en dat doen we dus niet. De 2 in 1 gaan we gewoon vandaag twee keer doen. Ik zie in mijn playlist dat ik twee keer dezelfde artiesten achter elkaar heb staan. Maar wel met uh, verschillende tracks. En zo ook de nummer 34. Nieuw binnengekomen deze week uh, in de top 40. Ze is een uh, Duitse zangeres. En uh, ze heeft uh, ondertussen vier studioalbums, acht singles en uh, twee uh, promotiesingles.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 En op die album de laatste zijn twee hele goede singles. Um, voornamelijk de eerste, de Traffic Lights. Dus Dat is in Duitsland bijvoorbeeld de 14e positie in Oostenrijk. Een 48e positie, België uh, 67e. En um, een andere single die er van afkomt: komt. Dit is uh, Wild and Free. Het is een uh, soundtrack voor de film uh, Fuck You Goethe 2. Mijn Duits is niet zo goed, dus ik weet nog god niet wat dat betekent. Maakt ook helemaal geen ene malle uh, uit. Want het is gewoon een lekkere trek. In Duitsland staat hij op de negende plek. En hij is dus uh, hier in de Euro Breakdown binnengekomen op een uh, 34e plek. Uh, Lena. Met uh, Wild and Free op 34e in de Euro Breakdown hier op uh, ZFM. What if all the chips were down? the dust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 Flowrider samen met Robin Thicke en Verdien White met I don't like it, I love it vinden we op de 29ste plek deze week hier in de Euro Breakdown op ZFM's Antwoord.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 Samen met Beyoncé. Prachtige single op de 28e plek deze week in de Your Breakdown. En hey, wij gaan door met de 27 Dat is Zara Lars met Lars Live. Vorige week nieuw binnengekomen op 34 en nou dus op 27.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 Nou, daarmee is 18 dat op het album Boor staat, Het laatste. Dat schreef ik in de badkamer van een hotel in Denemarken. En het was direct zo'n nummer dat bij One Direction past. Nou, het was meer edgier nieuws. De zanger zal op 15 oktober gastje zijn. Bij de uitreiking van de MTV Europe Music Awards in Milaan. Daar zal hij de presentatie voor zijn rekening gaan nemen samen met Ruby Rose. Dus, ik ben benieuwd.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 Ik zeg tot uh, zo direct uh, na het nieuws.